Een zoektocht naar de wortels van de ledenvak. Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. Wij varen welkom bij een nieuwe uitzending van de Krochten. Vandaag is het woensdag 29 september en samen met de duo presentator Pim Groof zijn we op bezoek bij Mark de Reus in Amsterdam.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 In mijn ogen wel belangrijke discografie. Oké, okay, de, de, de periode dat je begon met muziek in Delft... had je toen al wat met muziek? Je kwam bij de muzikale familie of, of speelde je al instrumenten? Oh jee, ja. Nou, mijn vader die speelde prachtig piano. En die speelde dwarslaat. En iedereen van, de div, van die div 1, zeg maar... Eh, toen we nog met z'n vijven waren... iedereen had in de middelbare school ook in bandjes gezeten... Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en ik zat toen in een bandje daar in Steenwerk en dat was uh, van alles en nog wat. Uh, Rolling Stones en uh, Credence en uh, nou ja, goed, dat soort dingen. En ik zat ook in een ander bandje nog, en die deed eigenlijk alleen maar covers, maar dat was heel succesvol. En daar had ik mee al in Amsterdam gespeeld toen ik 15 was. Uh, dus in bodys Music in op de Gracht. Uh, wat nu Melo, Melo is geworden. Oh, okay. ja. ja hadden we de vrijdagavond ja, okay. en de ja. zaterdagavond. Nou, voor een beetje uit de provincie was ja. uh, heel wat. Ja. Ik was 15 en die drummer die was uh, 30. En die had nota bijna een Ludwig. Dus dat uh, kijken we wel heel erg tegengom. Ja, zeker, die Beatles. En jij speelde ja. toen al ja. bas? Ja, op een heel klein goedkoop cowboy <laughs> basje... Die ik niet mooi vond, dus dat ik helemaal verzaagd en uh, zwart geverfd Ja... Nee, ik begon er wel, uh, wel jong mee, uh. denk op mijn uh, 13 of zo. Ja. ja, het is wel een mooie tijd om groot te worden volgens mij, toch? een jaar 70, 80. Ja, jaar, ja. en het was ook ja. enorm belangrijk, ja. wat het nou ja. ook helemaal ja. niet meer is. Um, ja, nou, dat, kunnen we, dat ja. kunnen we jammer vinden, maar... Uh, ja. Ja. Nee, maar wel we mee brengen, We zijn in een gouden tijd groot geworden volgens mij, ja. hoor. Of zouden ze dat de jurkvertegenwoordigd dat ook zeggen? Dat zou kunnen natuurlijk, hè? Dat wij het gewoon missen, net als onze ouders. Hè? Ja, ja ook... nou, volgens mij zijn er procentueel ook meer mensen nu dan, dan toen. Het niveau ligt ook veel hoger, omdat ja, in mijn tijd kon je eigenlijk daar ook geen les in krijgen. Je kon geen nee, les krijgen okay. in rockgitaar. Nee. Dan moet je naar een hele goede rockgitarist... en vragen ja, of die jouw les willen geven. Ja. Maar niet zo van elke week een vaste tijd of zo. Ja, oké, okay. maar dan heb je het meer over technische kwaliteiten. Technische, ja, ja oké. Okay, ja. Wat halen nu alles van internet? Je kan op internet precies zien hoe je moet uh, ja. spelen. Zo. Ja, helemaal het, ja, helemaal met vingersetting ja. en alles. Uh, ja, nou, prima. Ja, het niveau. Zeker, uh, ja. Qua techniek ligt wel veel hoger tegenwoordig. Ja. Wij maakten nog wel eens een fout. <laughs>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 Zo uh, 78 of zo. Maar in het begin dacht ik. Nou is daar nou al die ophef over. Maar het was natuurlijk meer de attitude. Ja, en, ja. Uh, het beeld wat in de media uh, ervan werd. Ja want die nummers was eigenlijk niet zo heel uh, bijzonder. Nee. En ja er zat energie in. En, een vaart en uh, tempo en zo. Ja. En, uh, ja niet te moeilijk. Ja, ja. En maar, het afzetten tegen. Ja Tegen de symfonische rock. En, en, en, en ja, ja, dus, ja de, de yes conventies yes yeah. van die tijd. Ja. Nou het was wel heel leuk hoor die tijd.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 Niet, het was niet altijd even duidelijk wat nou nee. het verschil was. Nee. In ieder geval, als we Synthesizer in de band zetten, dan was het in ieder geval geen punk. Nee. Ja. Ja. Ja, Dat is een duidelijke het de, definitie, dan, ja. Als meer dan ja. drie akkoorden was, was het ook geen punk. Kijk. Dus misschien <laughs> daar het wel een beetje mee op. Ja. Uh, bassist is belangrijk voor de punk, denk ik, hè? Was, nee, niet zo. Nee, zou je niet ook. Samen Bijna met het en het ritme en alle punkmuziek die je kent, dan gaat. Uh,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 en wat betekent de naam eigenlijk? Uh, nou, heel mailig. Uh, Doe het we jezelf. Nee. Van die lijsten met honderd stomme namen. En toen had ik de al een Ik zei de diversen. Van uh, oh. alles wat. Uh, de restjes, ja. Not otherwise specified. Dus uh, ja, maar dat klinkt een beetje lul. De div. Want je hebt toch ook div broodjes verkrijgbaar in een snackbar? En. Uh, div snacks en dus diff. Dat is ook wel een lekker stom woord of zo. Dus ja, ja, zeker. Toen werd het ja. de diff. En toen later, toen we ook meer Engelse dingen gingen... doen werd het gewoon diff. Ja, en toen toerden we een keertje in Zweden ...en toen vroegen ze ook van... Wat, ja, ...what does it mean, diff or DRV? En toen... ...tijdens het toertje... Toen ...zaten we een paar dagen... ...in een appartement... ...of in een boerderijtje ergens in Vetlanda... Natuurlijk de hele tijd grappen daarover. Yeah. Dus eerst hadden we al bedacht van... waar kan het nou eigenlijk uh, voor staan? Van, we zitten nou helemaal al vast aan die naam. Yeah. Dus hadden we bedacht uh, Romaanse cijfers, dat was dan een 54, dus een link naar Studio 54 in New York. Okay. Maar het was ook Death in Venice, maar goed, daar schiet je niet zoveel mee op. Totdat we in Zweden speelden en we daar dus in Vetlanda logeerden. Yeah. Dus dat werd natuurlijk Death in Vetlanda. <laughs> dus, en dan keek ik ja, ja, ja. met hele strak gezicht van, uh, dat is de afkorting daarvan. <laughs> Maar kennen jullie dan die plaats? Ja, Vetland, ja, dat is toch wel. Uh, <laughs> Weer onbekend? Nou, super meelig, maar. Uh, ja. ja, nee, maar dat is geschiedenis van die naam. Ja. Dat is leuk, ja. ja.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 ja, dat was een van die gietrissen. Die wilde eigenlijk een soort uh, heavy metal eigenlijk liever doen. En eentje die wilde geloof ik mee jazz doen. Dus dat lag niet helemaal op één lijn. Wat wij wilden wisten we ook niet. Maar ja, we wilden van alles allerlei invloeden. De diversen. Ja. Ja. ja. En dat Nederlandstalig, dat kwam ook zo'n beetje van... Ja, het paste ook wel toen een beetje bij dat New wave van... Ja, waarom zou ik dan niet Engels doen? Want het is, mm -hmm. uh, laat het gewoon proberen in Nederlands. Had je Nederlands. ook andere voorbeelden? Uh, nou, je had ook Arbeid Adel toen in België. Nog niet. Heel nou, hoetig. pas iets later. Nee, je had uh, Paul Tornado. Uh, Met Van Acht Casanova. Van Acht Casanova. Ja. Rooms Mondje gaat van kwek, kwek, kwek, kwek. Ja. Van een geweldig nummer nog steeds, hoor. Ja, ja, ja. Uh, Van Acht Casanova... Ja, heel veel andere dingen had je niet. Ja, precies in die tijd had je in Delft natuurlijk Polle Eduard. Oh ja. Van, ik wil ja al. Ja. En uh, dat was toen een hele grote hit. Maar dat was een hele andere zin. Uh, die waren ook allemaal tien jaar ouder. En uh, daar hadden we eigenlijk niks mee te maken. Maar echte voorbeelden voor Nou, als je Nee, toen... maar dit, dit, wat ik ook bedoel te zeggen is... is uh...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 dus het is allemaal gejamd. Maar ja. Art die uh, als zijn teksten ook. Dus die had dan uh, hele pakken flarden teksten En die legde die gewoon op de vloer voor zijn microfoon. En zanglijnen die zocht hij uit met zijn alt -sacks. Dus uh, ja. hij was eigenlijk meer, meer met die alt bezig om zanglijnen te vinden...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 Dus heel spontaan eigenlijk wel. Ik heb daarna nou altijd ja. moeten wennen aan mensen waar echt nummers geschreven werden. Er kwam iemand binnen met al een compleet nummer... en ja. uh, dit is het, uh, dit zijn de akkoorden. En ja. Altijd moeten wennen, want dat was... ontzettend gevoel van vrijheid wat we ja. hadden. Dus dat repeteren was ook superleuk. Uh. Ja. Vanaf Casanova... Moet dan de maan supernova, een toekomst die lacht, vanaf wordt die vurer, een pornoheld, een seks wordt obscurer, neuken kost geld. een mondje gaat weg weg weg weg weg Zijn zuinig mondje gaat weg weg weg weg weg, roze mondje gaat weg weg weg weg. Want je gaat zo kwak, kwak, kwik. kwak. Vannacht als een Nova. Het etische wij. Vannacht supernova. Dan rijd ik daarbij. Wat was jullie publiek dan? De TH of uh, toch reden? Nou, top ja? nou uh, in het begin ook wel uh, eigenlijk al kraakpannen en ook punks en dan was het sneller. Fuck uh, ja. de cel. <laughs> of krijgen we op ons kop van een stelje, te uh. Oh ja, ja, Nou, dat was natuurlijk behoorlijk afwijkend voor die tijd ja. wat jullie speelden.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 Ik, ik moet af en toe wel denken. Uh, Shriekback was wel een band in Engeland die dan. Een Shriekback, beetje... daar ja. luisteren we heel veel naar. En um, Gang of Four. Ja. En ja, later kreeg je Medium Medium. Dat was meer een uh, eendagsvlieg. Uh, maar ik luister ook heel veel naar. De, uh, inderdaad, Amerikaanse funk uh, En ook met rust ook, eigenlijk. Maar we luisteren ook. Uh, ja, uh, Slijne Family Stone. Uh, ja, ja, wat goed. ook wel behoorlijk funky is. Met, uh, ja, weet je, ja. Larry Graham op bas. Ja, ja ben ik ben nooit zo van Hamerpluk... pluk. Uh, dat slijpen, dat. Uh, nee. vond ik niet altijd even. Uh, je bent niet een klassieke bassist? <laughs> nou, dat niet. Ik. Ja, uh, nummers speel ik eigenlijk, uh, zoals bijvoorbeeld Lieve Matroos, dan speel ik eigenlijk een orgelpartij op bas.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 Jacob Astorius. Ja? ja, dat is, uh, dus zit nu op YouTube zie je allemaal filmpjes van hem en dat is ongelooflijk. Maar misschien wat de mooiste dingen die hij heeft gedaan was die uh, alles met Johnny Mitchell. Maar daar kreeg hij ook alle vrijheid en uh, Johnny Mitchell die kwam altijd al met natuurlijk super originele gitaar -schema's. en hij kreeg alle ruimte. Ja, okay. dus die die bas staat nog harder dan de lead vocal in die uh, mixen. Okay. Ja, andere bassisten, nou ja, het uh, bekende randje. Oh ja, Norman Watt Roy, dat vond ik wel een geweldige bassist. Die ken ik ook niet, nou. die nee. Heeft, uh, die speelde bij ja, okay. de Blockheads, bij Ian During. Oh. Ah, ja. Yeah. Uh, en die heeft een ongelofelijke bas voor Hit Me With Your Rhythm Stuk. Alleen ah, yeah. okay, yeah, maar 8 yeah. uh, yeah, ja. of 16 uh, Geweldig. En hij heeft ook een single van de Clash gespeeld. Uh, volgens mij Rock the Cash, ofzo. of zo. Ja, de Magnificent, weet, de ja. Magnif Magnificent Seven, volgens mij. Hij heeft Norman More uh, gebast. Ik vergeet er een heleboel. Ja, Paul McCartney natuurlijk. Die vind je uh, een goede bassist? Ja, omdat... Ja. Uh, ja, het schijnt in later jaren van de Beatles toen ze een multitrack opnamen. Dat hij zijn bas pas opnam nadat alle andere instrumenten erop stonden. Oh, ja. zo vraag je dat, ja. Vast, ja. Ja. ja, story has it dat het zo zit, maar... Um,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 Oh nee, dat was... Nee, hoe had hij die nou? Gary Thijn. Gary Thijn, de bassist van Uriah Heep. Oh, zo. Nieuw-Zeelandse graadmager. Hij was ook zwaar heroïne Junk. En... Ja, toen in die koffieshop waar ik in middelbaar schoot uitkwam... hadden ze zo'n album en daar stond nummer op. Was ook wel een hit. Easy Living, ja. Fantastisch, echt.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 En het had altijd ontzettend mijn interesse. Dus wij gingen al vrij snel uh, zelf dingen opnemen. En dan kende je mensen met een uh, vier-sporen bandrecorder of later zelfs afsporen. En die moesten dan geleend worden enzovoort. En je kreeg het gauw in die tijd: had je die Vostex vier-sporen cassettedukjes. Ja. Die dus de, de twee sporen van de achterkant van de cassette, zeg maar, Dat ook gebruikten. Gebruik, ja. ja. En daar kon je uh, van alles mee opnemen, wat we natuurlijk ook deden. En.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 En die had daar ook een heel krakamikkige oud drumselletje staan. Wat beter klonk dan al die dure kids waar die bands allemaal mee aankwamen. En dan werd er gewoon een, na drie kwartier soundstikken zeiden die van... Probeer dat eens, ja. Probeer ja. dit nou even. En al die <laughs> drummers van, ja, oh, mijn mooie premier <laughs> of een Slingerland. En dan moet je nog <laughs> kijken. Maar dat ding, dat, dat we, daarom had hij hem ook, die klonk fantastisch over microfoons. Ja, ja, ja. Ja, een leuk uh, studiootje. Hij was gewoon een vreselijk goede uh, ingenieur. Dus uh, ja, daar uh, stap voor stap is daar uh, opgenomen. Terwijl uh, Europa Zie was een heel ander verhaal. En toen uh, wilde het toch een wat grotere studio. En het was Lion Sound in Deventer. En het bleek dus dat er een disco was. Dus dan wilden wij van alles gewoon opnemen. Maar we konden alleen... Keiharde gitaar of zo opnemen, want die disco boem. Ja, die zat eronder. En ik geloof ja. dat het ook een onderdeel was van een soort illegaal goksindicaat. Het nee, was echt uh, een geweldige bedoeling. Ja. Maar niet zo'n geweldige studio verder, maar uh, goed, daar hebben we Europa zitten, om, uh, opgenomen. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, maar je had uh, uh, stap voor stap opgenomen.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 Die snaren was ook wel goed, want ik speelde het uh, Rotosound. Uh, het was toen al 40 gulden, vier snaren. Zo, ja. En ik brak ze heel vaak. Ik ja. speelde <laughs> nogal hard. Ja. Maar geen marketing, geen... Uh, ja, Niks. Nee? Nee, joh. Dat, uh, nee. Raar is, het, dat is meer ja, iets ja. van tegenwoordig uh, of ja. van de laatste twintig jaar misschien. Maar. Nee, het was maar je gewoon, had wel grote platenmaatschappijen, toch? En probeerden jullie daar dan ook... Komen, of was het gewoon... nee, we doen ons eigen ding? Nee, nee we hebben niks gestuurd... naar een grote plaats, ja, waarom? Uh, zonder van de cassette. Ja? Hoe <laughs> ja, kom ik dan niet binnen? Nee, dat was kansloos. Om internationaal te gaan misschien? Nee, nou ja, goed, we zaten nog bij de Plexus, dus dat was al een beetje internationaal. Ja, ja. zeggen, we hoopten ja. natuurlijk ook dat we dan in New York gingen spelen, maar voor de Nederlandse staalgraanhouwer <lacht> ja. <en de> <lacht> was het een <zo> <lacht> beetje te hooggegrepen. Te, ja. te <lacht> Maar nee, dat liepen we dan een beetje en dan. Uh,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 Maar toen werd het wel weer ineens een stuk traditioneler allemaal. En toen was het echt wel weer gewoon een Engelstalige rock songs met de kop oh, okay. en de staart. Ja. En toen werd, was vrij gauw al dat experimentele dat was verdwenen. het werd vind... alleen nog maar een soort niche voor... Ja, zoals ja, ja. Keem, Keem zijn nog wel heel lang doorgegaan. Ja. Nieuw hipstilen, wat had je allemaal toen? Nasmak. Nasmaak, jij ja, zijn ook niet zo heel lang doorgegaan. Ja, nou, dat vond ik wel jammer. Dat, ja. dat verdween,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 Overheersend. Of kunnen jullie uh, het zeg uh, maar. We het niet. We hebben wel liefdes, Een lieve matroos is een love song. Ja, ja. Ja. Um, maar. Ja, nee, het, het lag niet makkelijk in het gehoor. Ja. Ja. Maar, maar dat wisten we ook, dat was ook niet erg. Maar we hadden genoeg optreden. Dus we spelen ook ja. in België en later zelfs ook in Zweden en Denemarken en Duitsland. Oh, toch wel? Ja. ja. Dus, dan en maar dan we zongen in... jullie ook in het Nederlands? Ja. Yeah.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 We onze wegen, allebei de aarde net ontstegen. Trokken ons schoenen aan, wisten dat we moesten gaan. durven niet te vallen en meer op te staan Missen de mensen die we hier ontlopen Elke wijze langweg om naar huis te gaan In de ruimte, het hoofd zo licht, De zwaarste gedachten zonder gewichten Aarde te klein om te zijn samen te vatten in een klein gedicht. Maanden op de maan, we zijn de op de maan. De niet te vallen en weer op te staan. We missen de mensen die we willen ontlopen. Elke reis een lang weg om naar huis te gaan. Maanden op de maan. Come uh -huh.